5 uur. Eva de Jong met het NOS-journal.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 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Na het ongeval was de provinciale weg enkele uren afgesloten. De doorgedraaide Amerikaanse ex-agent Christopher Dorner is overleden door een schotwond, dat zegt de Amerikaanse politie. Doorner werd dinsdag door de politie belegerd in een blok blokhut... bij de plaats Big Bear in Californië. De politie zat achter hem aan nadat hij drie mensen had vermoord. Doorner wilde wraak nemen omdat hij bij de politie was ontslagen... Bij de blokhut ontstond een vuurgevecht waarbij hij ook nog een agent doodschoot. Kort daarna vloog de hut in brand. Na de rand werd het verkoolde lijk van Doerner gevonden. Het is nog onduidelijk wie het dodelijke schot heeft afgevuurd. De politie vermoedt dat Dorner zichzelf heeft omgebracht. Nederland moet de grens voorlopig dicht houden voor werknemers uit Kroatië. Ook als dat land per 1 juli lid wordt van de Europese Unie. Minister Ascher van Sociale Zaken zei dat in het tv-programma Pauw en Witteman.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 Het weer nevelig met kans op mist, temperatuurland inwaarts dicht bij het vriespunt, lokaal kan het glad worden, in het oosten kans op lichte winterse neerslag. Overdag is het bewolkt met op de meeste plaatsen droog, het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. WPRO.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 Goedemorgen en welkom terug bij Woord. We hebben de komende uren nog twee onderwerpen voor u. Straks in het laatste uur een compilatie van diverse radiofragmenten over ruimtevaart. In dit uur gaan we ons een beetje literair verrijken... maar wel met iemand die er inmiddels niet meer is. Anil Ramdas. De schrijver, journalist en programmamaker Anil Ramdas... werd op 16 februari 1958 in Suriname geboren. Sinds de jaren 90 maakte hij voor de VPRO verschillende programma's. Hij presenteerde... On meer In Mijn Vaders Huis en het opinieprogramma ZOZ. Hij zou vandaag, en dat is 16 februari dus, zijn 55e verjaardag vieren. Maar hij maakte vorig jaar op zijn 54e verjaardag een einde aan zijn leven. Voor het nu volgend gesprek met Anil Ramdas gaan we terug naar de 2004... toen hij bij Wim Brands de gast was en vertelde over zijn verblijf als correspondent in India... en het naar aanleiding daarvan verschijnen van zonder liefde valt best te leven. Waar wil Wim Brands beginnen? Laten we beginnen aan het uh, einde van het boek. Daar schrijf je ergens dat je je dagboek herleest... Dat, je, dat heb je de hele tijd bijgehouden, of niet? Ja, dat zijn aantekenboekjes die ik altijd in mijn achterzak had... en waar ik allerlei opmerkingen in, uh, ja. in maakte. Nou, Je herlas uh, zeg maar het begin. En uh, je werd overvallen door een gevoel van paniek en ambitie... toen je pas in India zat. Ja. Laten we beginnen met de ambitie. Wat was de ambitie? De ambitie was uh, dat ik India in drie jaar tijd... toch wel een klein beetje zou kunnen doorgronden... Ik zou kunnen begrijpen waar het land scheelt. Ik zou kunnen begrijpen waar het land naartoe gaat. Ik zou kunnen begrijpen hoe het land over zichzelf denkt. Ik zou kunnen begrijpen of het werkelijk een land was of niet. Uh -huh. En um, nou, drie jaar, het leek me toch een flinke tijd. Ik was daar al vaker geweest, voor twee weken, zes weken, uh, iedere keer. En iedere keer was ik teruggekomen met een mooi en kant-en-klaar verhaal... waarin iets uit India werd verklaard, volgens mij. Nou als je daar drie jaar dan bent en na drie jaar terugkijkt... Uh, dan zie je hoe onzinnig die ambitie eigenlijk is. Mm -hmm. In die drie jaar tijd heb ik waarschijnlijk... Uh, de wijk waarin ik woon een beetje kunnen doorgronden. Waar woonde je precies? Ik woonde in Delhi, in uh, een wijk Sarvapriya Vihar, Dat is een mondvol. Maar het is een, een middenklassewijk uh, van Indiërs. Dus Indiaanse academici, ontwerpers, architecten, notarissen. En alleen uh, maar om te weten te komen... hoe uh, in die wijk, uh, de straten worden schoongemaakt. Hoe de telefoon functioneert. Hoe je internetverbindingen krijgt. Uh, waar je uh, een fiets kunt kopen. Waar je een fax kunt versturen. Dat is een geweldig mysterieus gegeven. En het werkt allemaal, als je het eenmaal weet. Mm -hmm. Maar het duurt gewoon heel lang voor je het weet. Het heeft mij drie jaar gekost om te weten... dat bijvoorbeeld, uh, als ik met vakantie ben... en als ik terugkom, ik, ver, ik er helemaal van overtuigd kan zijn... dat mijn telefoon het niet zal doen. Want de telefoonman die daar opereert, die heeft een aantal dochters. Die moeten allemaal uitgegroeid worden. Dat kost geld. Dus molt hij een telefoon van iemand. En dan ga je naar hem toe en dan vraag je hem of je het wil repareren. En dan zegt hij, hoe snel wil je het? En dan wil je het heel snel en dat kost geld. En dan gaat hij en dan sluit hij die draadjes weer aan. En dan ben je weer van vijftig groepjes lichter. Uh -huh. Dat begrijp je pas, wanneer je je daar heel lang tegenaan zit te kijken... En een beetje begint te begrijpen hoe dat functioneert. Maar even over je... Laten we, laten we, laten we dat als voorbeeld nemen. Een, een, een gewone dag, hoe zag die eruit? Je wordt wakker om, uh, om, uh, om, om zeven uur. Om half zeven. En ik uh, uh, breng de kinderen naar school. Want ik moest ook naar school, naar de Britse school daar. En was ik terug om een uur of acht, half negen. En dan waren de kranten er al. Ze is een enorme stapel. Van, bijna 15 centimeter... Maar je weet wel, daar kun je heel snel doorheen. En dan weet je ongeveer wat er in de kranten staat. Je gaat uh, naar het internet en je kijkt naar de uh, rubrieken die geüpdate worden. Je kijkt de televisie aan en je volgt het nieuws dat om 9 uur ochtends begint. Dus tegen uur of 10 weet je wel wat er aan de hand is en wat er gebeuren zal deze dag. En maak je op basis van wat je gelezen hebt en wat je op internet hebt gezien je eerste bericht voor de krant? Nee, meestal niet. Meestal duurt het een paar uur voordat ik door heb van... hé, hey, hier zit een verhaal in, misschien. Maar dan ga ik eerst door het huis lopen en, uh, en tobben en nadenken. Want niks lijkt direct relevant voor Nederland. Uh -huh. Niks lijkt direct uh, nieuwswaarde te hebben... of zelfs het waard te zijn om over te schrijven. En een heleboel kleine verbindingen van observaties die je hebt gehad... van waarnemingen die je hebt gedaan... met behulp van het nieuws zelf. Daardoor ontstaat er een verhaal. En dan is dat die vier uur middags klaar. Uh -huh. Maar je, laat, ik, laat, ik, laat ik een voorbeeld uh, geven. En kijken of dat correspondeert met, uh, met jouw situatie daar. Ik heb eens een diplomaat geïnterviewd. Richard Oostinga heet die jongen. Dat was een hele jonge diplomaat. En die zat in een Afrikaans land. En die moest daar rapporteren voor Nederland. Dus over wat er gebeurde. En wat er regelmatig uh, gebeurde. Was dat hij een telefoontje uit Nederland kreeg. Van hé, hey, er is nu daar en daar iets aan de hand. Want dat hadden ze dan uit nieuwsbronnen vernomen. En op basis van wat hij dus van uit Nederland hoorde, moest hij vanuit het land waar hij zat... een bericht maken, terwijl hij helemaal niet wist... dat in dat deel van Afrika op dat moment iets aan de hand was. Dus nee, volkomen Monty Python-achtige ja. situatie. Dat correspondeert met, met wat jij nu schetst? Nou, niet helemaal. Want uh, ja, het is bij mij wel overkomen dat ik vanuit Nederland vernam... dat die aardbeving in Goestraat had plaatsgevonden. Dat was in Nederland eerder bekend dan in India. Want heel India was op dat moment gefocust op de viering van de Dag van de Republiek. Dat was een gigantisch groot feest, een soort koninginnedag. En alle kranten, alle, alle pers is daar natuurlijk. Dus werd ik uh, uh, daar patent gemaakt door een telefoontje van uh, de redactie in, uh, in Rotterdam. Uh -huh. En toen pakte ik het vliegtuig en ging ik er naartoe. En ik was ook al een van de eersten die daar uh, aanwezig was. Maar uh, meestal was het zo dat ik vanuit India ook al vanwege het internet... en vanwege de directe verbinding met de krant... Kon volgen wat het ANP en wat de AP, wat Reuters enzovoort enzovoort te zeggen hadden. Uh -huh. Maar had je het gevoel dat je achter het nieuws aanhobbelde? Absoluut, altijd. Altijd en niet zo'n klein beetje ook. Uh, ik, heb uh, ik heb een paar keer contact gehad met uh, de grote boys, zoals ze ze noemen, uh, de grote correspondenten van de gigantische persbureaus. En uh, wanneer je ze aan de bar ziet, praten met elkaar en dan uh, praten ze in termen van: uh, uh, gebruik jij die helikopter morgen of zal ik hem gebruiken? Nou, als er dan ergens iets gebeurt, dan zijn zij er uh, binnen twintig minuten. Uh -huh. Met uh, alle mogelijke middelen en, en satelliettelefoons enzovoort bij bezig. Nou, daar dan moet je niet uh, over dromen. Nee. Ik moet er ook niet over pijn hoor, dat dat zo zo moet gaan. Maar dat had je van tevoren kunnen weten, of niet? Ja, ik had ook een beetje afgesproken met de redactie... dat ik uh, uh, niet ook voor radio wilde werken. De meeste correspondenten uh, die voor de krant naar India gingen... die maakten ook reportages voor de radio. Maar radio, vooral het radiojournaal, wil, uh, wil, wil actie waar er iets gebeurt. Huh? En dat zijn meestal rampen en dat zijn meestal ongelukken. En die doen zich voldoende voor in India. Maar wat gebeurt er dan? Dan word je als journalist bijna gedreven van ramp naar ramp. En de enige vraag die je nog kan stellen is... Uh, waren er nou 24 mensen in die bus of waren er 33 in die bus? En dan krijg je een behoorlijk vertekend beeld van het land op den duur. Want dan blijkt niks te functioneren. Geen spoorlijn, geen brug, uh, geen, geen vrachtwagen. Uh, en, en je krijgt dan een idee dat ja, het land is van de rampen. En daar heb ik geen zin in. Uh -huh. Daar komt ook nog eens bij, dat beschrijf je ook ergens... Dat je, op een, uh, dat je erachter kwam, en dat wist je waarschijnlijk ook al van jezelf... dat je het lastig vindt om mensen aan te spreken. Is er ergens iets gebeurd... Dan moet je naar iemand toe en dan moet je zeggen... wat is hier gebeurd? Dat vind je lastig? Dat vind ik, dat vind ik gênant, ja. Waarom vind je dat gênant? Omdat ik het gevoel heb dat ik iemands uh, iemand's privacy schendt En ook nog het gevoel heb dat ik uh, het alleen maar voor mij, mijzelf doe... en voor de rest voor die persoon niks betekent. Vooral in situaties van... Uh, ja, neem maar zo'n gigantische brand- en plunderpartij in een bepaalde plek. Dan zie je die mensen op straat zitten huilen. Nou, wat kun, wat kun je aan die mensen vragen? Mm -hmm. En maar, wat kunnen die mensen überhaupt toevoegen? Maar toen je ging, wist je natuurlijk dat je die eigenschap hebt en dat het erg lastig gaat worden als je ergens als correspondent zit. Ja, het, ik werd er misschien wel sterker op uh, geattendeerd dan ik van tevoren zo van mezelf wist. Nee, dat ben ik echt te weten gekomen dat ik het lastig vind. Uh -huh. En dat ik het. Uh, nou, dat gevoel van Sherne, dat, uh, dat, dat heb ik uh, uh, daar pas echt helemaal ontdekt. Uh -huh. Die ambitie, daar, daar, daar, daar gaan we zo nog wel even over door. De, de paniek. Want je noemt. Hè, dus in je dagboek, uit je dagboek blijkt aan het begin dat je overvallen werd door, hè, door, door paniek ook. Dat yes. heeft hiermee te maken. Ja, dat heeft hiermee te maken. Het heeft ook te maken met het feit dat je dacht van het lukt me nooit meer om iets echt algemeens en goed en juist over India te zeggen. Wat Geef kan ik straks over India zeggen wanneer ik na drie jaar terugkom? Wat hm. ben ik te weten gekomen? Geef een voorbeeld van iets wat je dan heel graag te weten had willen komen en wat dan meteen de bodem in, in geboord werd. Als verlangen? Nou, neemt ze de hele eenvoudige vraag: wat het land bijeenhoudt. Die vraag heb ik me elke dag gesteld. En dan krijg je, je elke keer weer een ander antwoord. Wat je was je idee toen je, toen je ging? De taal en de cinema en de spoorwegen. Ja, dus de, dat moest genoeg zijn om het land bij elkaar te houden. Wat de Engelsen halen. altijd zeggen: India bestaat alleen maar dankzij onze spoorwegen. Onze spoorwegen, net ja. En dat is helemaal niet waar. En uh, iedere keer weer kom je nieuwe feiten tegen. Ik merkte bijvoorbeeld dat, uh, neem ons die taal... Uh, ik weet natuurlijk dat Hindi in het, in het noordelijke gebied gesproken wordt. Maar als ik helemaal in, uh, in, in Tirupur in het zuiden... Goedemorgen zeggen het Hindi, begrijpen ze het niet. Als ik zeg pardon, begrijpen ze het niet. Dan begrijpen ze werkelijk helemaal geen enkele klank. En ik omgekeerd ook niet. En dan praat je wel over ongeveer 100, 150 miljoen mensen. Ja. En uh, ja, dat geeft je weer te denken. En dan denk je weer, oké, okay, cinema, dat zal het wel zijn. Uh, Bollywood, heel algemeen, wordt overal bekeken. 900 films per jaar, hè? 900 films per jaar. En dan kijk je naar bijvoorbeeld Bihar... waar uh, ongeveer 150, 120 miljoen mensen wonen. En dat soort getallen, daar moet je je maar niet aan storen. Dat, dat is nou eenmaal een feit in India. Daar houden ze helemaal niet van de grootste ster van dat moment. En daar gaat die films floppen compleet. Ze houden van een totaal andere ster. Die in Bombay een soort niche films maakt. Hij heeft een snor, hij is dik. En hij representeert daar het schoonheidsideaal van dat gebied. Mm -hmm. Dus hoezo Bollywood? Een deel van de films lukt hier wel, maar daar niet. Een ander deel lukt daar wel en hier niet. Dus een algemeen appeal van dit is wat het land mooi vindt. Dat is er gewoon helemaal niet. En als je naar Bangladesh gaat of naar Calcutta gaat, naar de West-Bengalen, in India zelf, dan blijkt dat ze daar totaal helemaal geen verstand hebben van Bollywood-films. En dat het er heel anders ontwikkeld is. Dus dat is het ook niet. Valt ook weg. Valt Totaal valt, valt weg. De films, de ja. maar, valt weg. Spoorweg. Spoorwegen. Nou, dat is je denken van spoorwegen. Dat verbindt de grotere plaatsen met elkaar. En de kleinere uh, uh, steden. Maar het blijkt dat in de, intussen. Het vervoer allang, vooral via de grote snelwegen, net plaatsvindt van de uh, van Vajpais regering. Daar hebben ze heel erg op, ge op gefocust, hè, de snelwegen. En uh, dat de spoorwegen eigenlijk al gemarginaliseerd zijn. En niet meer meedoen met het werkelijke belangrijke vervoer. Eigenlijk alleen nog maar vrachtvervoeren. Maar als het India bij elkaar wordt gehoord door vrachtvervoer, het leek me een flinterdunne manier om bij elkaar gehoord te worden. Mm -hmm. Ken je een barbaar in Azië van Henri Michaud? Dat is een Frans-Belgische schrijver. Die heeft in de jaren 60 dat boek gepubliceerd. Dat Heel lang geleden, ja. Ja, gaat ook door India. En, zegt, en, en één zin in het boek luidt. En toch bestaat er één India. Klopt dat? Ja. En als je het mij zou vragen... nu dan zou ik een antwoord geven... dat misschien wel iets van waarheid heeft. Ik denk dat India bestaat bij gratie van Pakistan. Overal waar ik kwam... was dat in ieder geval iets wat de harten deed bonzen. Wat enige hartstocht of opwinding teweegbracht. bracht... Als het op Pakistan gaat, en dan via Kashmir hè, als metafoor... dan is heel India verenigd. Vandaar dat India zich niet kan veroorloven om te gaan rommelen met Kashmir. Want anders bestaat India niet meer. En hetzelfde geldt voor Pakistan, staan ook tragisch voor Kashmir. Uh -huh. Dat dus twee landen bestaan bij gratie. Het bestaat dus, het, het bestaat dus bij de gratie van, van, een, van een heel simpel gegeven... het vriend-vijand denken. Ja. Als Kashmir verdwijnt... Ja. Dan uh, wil Punjab ook weg. En dan wil Maharashtra ook weg. En dan wil Tamil Nadu ook weg. En dan valt het land gewoon aan uit elkaar. En kun je spreken van een wankel-evenwicht dankzij het feit dat dat zo is? Buitengewoon wankel, ja, maar een evenwicht is er wel, ja. Maar buitengewoon wankel? Buitengewoon wankel. Want je ziet bijvoorbeeld nu al. Vandaag zijn er uh, weer de laatste dag van de verkiezingen. Er stemmen vandaag 215 miljoen mensen, geloof ik. En 13 mei uh, horen de uitslag. Je ziet bijvoorbeeld nu al dat regionale partijen... veel en veel beter, hebben gedaan, veel beter hebben gedaan dan de nationale partijen. Er zijn maar twee nationale partijen. De BJP en Congress. Ja, en de communisten, maar dat, uh, dat is eigenlijk ook een beetje regionaal bepaald. En dat betekent eigenlijk dat de politiek al niet meer landelijk gevoerd wordt... maar in regio's gevoerd wordt. Voor en, de deelstaten. Ja, en, de deelstaten en, en, maken op, vers op verschillende manieren. Op hele verschillende Je manieren. Je beschrijft ergens een, een, een, een leider van een deelstaat... die uh, ook voortdurend zijn vrouw moet uh, in, inschakelen om... Uh, Dat is een analfabeet, hè? Waar was het? Ook ja, op, uh? ja. In, uh, in, in Bihar. Dat is Lalo uh, uh, Prasad Die heeft de verkiezingen gewonnen... maar die wordt beschuldigd van, uh, van corruptie. En die is dus afgezet. Maar hij heeft intussen wel zijn een vrouw benoemd tot chief minister, dus de hoogste baas, zeg maar, de gouverneur van de Engelse tijd. En uh, omdat ze analfabeet is, kan ze alleen maar de wetten uh, goedkeuren... en verordeningen ondertekenen uh, met haar duim. Hoe lang heeft het je gekost voordat je enigszins zicht had... op die politieke situatie? Want die is natuurlijk heel divers door al die deelregeringen. Uh, Ik heb eigenlijk alleen zicht op de uh, grote landelijke situatie... en in uh, twee of drie deelstaten. En voor de rest begrijp ik er helemaal niks van. En je wordt verondersteld om te doen alsof je het allemaal wel weet. Ja, het is wel dat... te achterhalen. Als bijvoorbeeld uh, zeg maar de redactie in, in Rotterdam zou vragen, hoe zit nou dat nou met de regering in Orisa? Dan zou ik me meteen in kunnen verdiepen. Ik zou een paar journalisten bellen die mij de telefoonnummer zouden geven van deskundigen in Orisa zelf. Maar dat wereld... zou een paar dagen duren voordat ik er een beetje een schetsmatig idee van heb. Ja, dan heb je weer het idee van achter de bronnen aanholen om, om, om zelf voor bron te spelen. Ja, Altijd afgeleid. Altijd afgeleid. En in, op, op, op welk moment werd dat een groeiende frustratie? Nou, dat is eigenlijk al door een groeiende frustratie geweest. En, uh, maar ik had daar een oplossing voor bedacht. Wat ik dan deed, is bijvoorbeeld uh, de grote ideeën die er bestaan over India... Uh, vooral proberen te illustreren als nieuws. Iedereen kent het bruidsgatprobleem, het dowryprobleem. Het uh, zegt heel veel over de man-vrouw verhoudingen. Maar het zegt ook heel veel over de modernisering van het land. En het uh, zegt heel veel over de relatie tussen stad en platteland zelf. Leg maar uit. En uh, nou, uh, uh, de, de, het feit dat een man die een dochter heeft... een enorm deel van zijn kapitaal moet investeren in het huwelijk van zijn dochter... En aldo maar een evenwicht moet vinden tussen hoeveel hij besteedt aan de opleiding van zijn zoon en aan het huwelijk van zijn dochter. En meestal is het huwelijk van zijn dochter uh, wat belangrijker zelfs, want dat gaat om de familieer. Dat maakt dat zo iemand kan accumuleren hoeveel hij wil. Hij kan een middenklasse zijn, maar op een bepaald moment wordt hij, blijft hij arm achter als hij drie dochters heeft. Dat betekent dat er iets heel geks gebeurt met het kapitalisme van India. Dat iedere keer weer een, een deel van het bedrag wordt weggehaald van de mensen, van de spaarders. En ergens anders op een heel andere manier wordt benut. En vaak ook consumptief. Maar dat weet je. Daar wil je een verhaal over vertellen. Maar ja, als je daar zomaar out of the blues mee komt... dan uh, heeft men geen boodschap aan. Dus wacht je totdat er een voorval zich voordoet... van een meisje dat een huwelijk afzegt... en de politie belt... omdat de familie, haar uh -huh. schoonfamilie, dowry vroeg. En dat toevallig per ongeluk, want het is verboden he, om een dowry te vragen, wettelijk. Maar dat is toevallig vastgelegd op een videoband. Dat, dan ontstaat er een, een plaatselijke rel, die werkelijk heel lokaal is natuurlijk. Maar je kunt het als groot nieuws brengen in de wereld. Omdat je daarmee het hele verhaal van een en Ja, als illustratie, maar ja. als illustratie van iets wat je dus al wist. En dat was niet de bedoeling, want je ging er naartoe om... Nou, de grote ideeën die kun je, die kun je pas alleen maar begrijpen door al die illustraties. Je weet natuurlijk wel dat er een kassenstelsel is... maar je weet niet hoe dat functioneert. Totdat je ziet hoe bijvoorbeeld één persoon onder een boom zittend... een enorm taxibedrijf van vijftig auto's uh, beheert. dan met alleen maar één telefoon bezig. Hoe doet hij dat? Uh -huh. En dan blijkt dat het kassenstelsel daar heel veel mee te maken heeft. de manier waarop hij gezag heeft, de manier waarop hij het werk verdeelt... de manier waarop hij ervan uit kan gaan... dat het systeem, zoals het kassenstelsel in feite ook is... dat het, dat, dat het functioneel wordt gemaakt voor uh, zijn bedrijf, dat, dan begrijp je het kastenstelsel ietsje beter. Uh -huh. Maar iedere keer weer, dankzij dit soort voorbeelden... Dankzij, dankzij dit soort bewijzen, dankzij dit soort voorvallen... begin je de grote verschijnselen een klein beetje te begrijpen. Ja, op het moment dus dat je ook van het dagelijkse nieuws verlost bent. Als het... Ja, hoewel het dagelijkse nieuws bijna ook goed inzetbaar is... om, voor de, om over de grotere uh -huh. ideeën te praten. Heb jij in die periode zicht gekregen op uh, bijvoorbeeld... we hadden het over, bestaat India's land? Nou, dankzij Pakistan... Wat is, een, wat, wat is dan die Indiase identiteit? Het kan bijna niet anders. Of daar levend ben je tot de slotsom gekomen... dat de vraag wie ben ik absoluut niet zo interessant is als die lijkt. Nee, precies. En uh, het mooie is dat men dat in India ook niet zo interessant vindt. Als je alleen maar... India is zo verschrikkelijk multicultureel... dat uh, elke 20 kilometer verandert de taal een beetje. Elke 20 kilometer verandert de, uh, uh, verander de houding waarin, uh, waarin je plast... De ene plek, in, in Delhi bijvoorbeeld, plassen alle mannen staand. En in Agra, dat is maar vlakbij, in de buurt van Taj Mahal... Uh, daar uh, plast men zittend. Uh -huh. En niemand die, die dat erg vindt van elkaar, dat weten ze. Dus de vraag, wie doet. ben ik, is volkomen oninteressant. De vraag is, waar ben ik? Ja, dat is veel veel veel belangrijker. En vooral ook, in welke tijd ben ik? Want sommige mensen zijn echt heel ver in de toekomst. Sommige mensen zijn heel ver in het verleden. Uh -huh. nou, als we nu uh, uh, weer teruggaan naar het begin, de, de, de, de paniek en, en de ambitie. Je ja. kon dus niet je, zeg maar, die, die vragen direct beantwoorden die je beantwoord wilde uh, uh, hebben. Dan schrijf je aan het einde van je boek. Dat was ook een verhaal, dat was het afscheidsverhaal volgens mij dat in de NRC uh, stond. Waarin, waarin je schrijft: nou, Misschien kun je die laatste alinea even voorlezen. De beste correspondent is de eenzame correspondent. Ja. De beste correspondent is de eenzame correspondent. De correspondent die zich niet al te zeer laat leiden... door nieuwsvaarden en belangwekkendheid. De correspondent die ook zijn eigen waarnemingen en fascinatie volgt. Of desnoods achter alle andere journalisten aanhoudt... maar die daar niet dezelfde richting op kijkt. Ernaast kijken, dat is in drie woorden wat ik bedoel. En ik wou dat ik dat drie jaar eerder had geweten. Maar dat had je toch drie jaar eerder kunnen weten? Je en, kent Nijpol van voren naar achteren. Ja, maar uh, Naipol, die um, is geen correspondent geweest. Hè? En hij kon zich veroorloven om uh, te scheren langs alle grote thema's. En um, vanuit, vanuit de achterkant de situatie te benaderen en de, de, de, de gebeurtenissen te benaderen. Ik moest de gebeurtenissen weergeven. Ik moest ze duidelijk maken aan de lezers die het de volgende dag alweer vergeten zijn... Mm -hmm. Ik, ik schreef op krantenpapier, dat is heel wat anders. Maar, maar het systeem blijkt uiteindelijk toch heel veel op elkaar te gaan lijken. enige niet... manier waarop je het kunt vertellen, waarop je het levendig kunt maken... is misschien wel de literaire manier. Ja, en dan is de vraag... had je je niet kunnen permitteren als correspondent... om van mede af aan veel tegen te zijn en dat juist te doen... omdat je, dat bedoel, lezers zijn ook niet achterlijk... daarmee veel meer duidelijk maakt aan de hand van die kleine voorbeelden... die als illustraties gebruikt, dan die andere manier... Ik had het kunnen weten, maar als je uitgezonden wordt... word je uitgezonden als, als verslaggever. Je moet de, de gebeurtenissen, je moet het nieuws verslaan. En dat idee heb je van jezelf natuurlijk ook. Dat ik het nieuws ga verslaan. En voor als je weet ben je bezig heel wat anders te doen. En gelukkig werd ik daarin heel erg gestimuleerd door de redactie. Uh -huh. Die antropologische manier van kijken, de anekdotische manier van kijken... dat werd uh, buitengewoon geapprecieerd. Hoewel ik daarop weer commentaar kreeg van collega's van collega-correspondenten vooral, dat ik niets anders deed... dan uh, mijn columns in veredelde vorm uh, uh, in de buitenlandpagina's krijgen. En waarom zouden mijn columns in de nieuwspagina's moeten staan? Stel je voor hè, dat ik je nu op het vliegtuig zit, terug naar India. Wat zou dan nu het eerste verhaal zijn dat je zou gaan maken? Volgens die methode die je van mede af aan had willen hanteren. Ik zou een portret maken van uh, Raoul Gandhi. Dat is de achterkleinzoon van Nehru, kleinzoon van Indra Gandhi... Uh, zoon van Rajiv Gandhi. En uh, een buitengewoon bijzonder belangrijke icoon... in de Indiaanse politiek momenteel. Iedereen is doodsbenouwd voor die jongen. Hij is 34 jaar oud. En iedereen weet dat hij de toekomstige leider gaat worden. Misschien niet dit keer, maar dan over vier jaar. En we weten nog niks van hem. We weten alleen maar dat hij misschien wel... met een Colombiaanse vrouw is getrouwd. Wat in India natuurlijk helemaal niet goed valt... En hoe de familie daarmee omgaat, dat zou ik willen weten. Dat verklaart ongelooflijk veel over de toekomst van India. Want Wajibayi is een oude man. En die kan natuurlijk nog wel vier jaar blijven zitten. Hopen wij. Maar je, daarna, daarna wordt het Rahul Gandhi. Zou je terug willen voor een aantal jaren? Over een tijdje? Oh ja, absoluut. Om dan dit te doen? Om dit soort werk te doen, ja. Ja, ik zou niets liever willen doen dan dit werk... weer voor de rest van mijn leven misschien wel. Want kijk, met India ben je gewoon niet klaar. Drie jaar, eh, waarom geen dertig jaar? Waarom geen drie levens? En uh, er valt nog zo gigantisch veel te ontdekken. En het is zo makkelijk schrijven in India. Het is een schrijversparadijs. De ge gebeurtenissen, de voorvallen waar je niks van begrijpt... die dienen zich elke dag op allerlei manieren aan. Je valt van de ene verbazing in de andere. Dus je bent altijd maar bezig te onderzoeken. Je bent altijd maar bezig te achterhalen wat hier nou de zin van is. Wat hier nou de achtergrond van is. Wat hier nou de verklaring voor is. Dus het is een, een, een, een werkplek waar je nooit van kunt zeggen... en nu zie je af. Alleen zouden kranten dan hun correspondentschap anders moeten invullen? Uh, misschien. Of uh, uh, misschien zou je bij verschillende kranten eenzelfde soort correspondentschap uh, moeten stimuleren. Maar kijk, uh, de, een van de beroemdste correspondenten van India, uh, Tully van de BBC, Mark Tully, die zit daar al uh, zijn hele leven. Bij wijze van spreken, al meer dan 50 jaar, is hij correspondent van de BBC. En elke keer als je wat de BBC hoort, hoor je die frisse verbazing van die man. Ja. En dat, dat is een geweldig gegeven. En hij blijft het ook bekijken alsof, iemand, alsof hij helemaal geen verstand heeft van nieuws. Misschien was je ook wel te hoogmoedig in het begin. Ja, of misschien had ik een, een, een, een uh, te makkelijke voorstelling uh, van, van het land. Een te eenvoudige. Dat kreeg je natuurlijk ook door mensen als Nepal en Rushdie en, uh, en Drone and Mystery en dat soort figuren die India lijken te representeren op een bepaald moment. Die vertellen van, kijk, dit is het. Dit is de India waar het over gaat. En wanneer je daar aankomt, blijken het miljoenen Nepals te zijn... en miljoenen Rushdys te zijn. In elk geval is weer totaal anders. Ja, en blijkt hun voorstelling te zwart-wit. En blijkt hun voorstelling veel te eenvoudig en veel te schematisch. Wij smullen het als heel complex en heel goed doordacht. Maar Nepal begrijp je pas echt goed wanneer je door India reist... en wanneer je zelfs die reizen namaakt die hij heeft gemaakt... En dan pas merk je ook dat hij het eigenlijk niets anders heeft gedaan... dan gigantisch veel aantekeningen weggooien. En met als gevolg? Dat wij een begrijpelijk verhaal ervan om, ervan, uh, erover lezen. Want, Want het, dat begrip is gewoon zijn eigen hele bijzondere... talentvolle, subjectieve, getalent, uh, literaire weergave. Maar wat heeft hij bijvoorbeeld tenslotte niet gezien... Wat... <coughs> wat jij daar dan wel hebt gezien? Waarvan je dacht, dit is te eendimensionaal. Nou, hij heeft bijvoorbeeld gezien en dat uh, wilde ik heel lang geloven... dat in India vooruitgang alleen bereikt wordt per familie. Of de hele familie gaat vooruit, of niemand gaat vooruit. Dus als er één jongen is die pinter is en die het op school goed doet... sleept hij zijn hele familie mee, van klasse naar klasse... Naar klasse. terwijl er uit die familie dan uh, academici voortkomen. Dat had hij goed gezien. Maar het blijkt toch ingewikkelder, zoals ik net al zei. Ja, Dat is Zij overigens ook het idee waardoor wij nu denken... dat China en India eraan komen hè, door dit systeem. Ja, een million million is now. Dat ja. was ook de reden waarom hij dat boek zo noemde. En er zijn inderdaad een, een, ongeveer een miljoen uh, gezinnen. Een miljoen families, laat ik het zo zeggen, in India. Maar daar heeft hij geen rekening gehouden met die dochters. Hij ging echt uit van die zoon. Van die ene pinterzoon. En ik begrijp dat Nepal dat, het, dat natuurlijk ook zo ziet. Want hij is de pinterzoon van zijn familie die de hele familie vooruit heeft getrokken. Maar die dochters die spelen in India misschien wel een heel bijzondere... en veel ingewikkeldere rol. Namelijk half in de traditie blijven staan... en toch nog op school het veel beter doen dan de jongens. En ook de IT-industrie overnemen. En uh, via de computers, en via de mobiliteit... en via de moderne universiteiten veel flexib flexibeler zijn. De eerste vrouwelijke literaire grootheden doen zich al voor. En daar heeft hij geen rekening mee gehouden. En denk jij dat jij minder oogkleppen hebt gekregen... dankzij die jaren daar, of niet? Ik zou dat niet kunnen. Uh, nee, ik zou dat niet kunnen bevestigen. Ik zat, daar heb ik je idee van. Minder oogkleppen. Je kunt, wat ik bedoel te zeggen is, je kunt dat land ook echt alleen maar begrijpen als je oogkleppen op hebt. Maar tegelijkertijd moet je bewust ervan bewust zijn dat je die oogkleppen op hebt. Anders kun je het allemaal niet zien. Anders is het te veel en te breed en te algemeen. U hoorde Wim Brands in gesprek met Anil Randas... in een aflevering van De Avonden, eerder uitgezonden in 2004. Het is wel vreemd je tijdens het luisteren naar dit gesprek... te moeten realiseren dat hij er niet meer is. Anil Randas dus. We reizen even verder in de tijd. Anil zat niet stil. Hij werkte, publiceerde, presenteerde... en schreef ook zijn eerste roman, Badal. In de roman kijkt de gelijknamige hoofdpersoon terug op zijn leven... als gevierd essayist en journalist. Op de man die als jonge student naar Nederland kwam... en zich liet omarmen door de blanke intellectuele elite. Twintig jaar later trekt Badal zich terug aan zee... en heeft alleen nog contact met S. Haar vertelt hij over zijn leven, zijn kwijtgeraakte engagement... en zijn verloren liefdes. Een gesprek met Anil Randas over deze roman in de avonden. Dat was in april 2011. Het woord is aan Jeroen van Kan. We gaan praten met uh, Aniel Ramdas. Badal, uh, roman geschreven. Welkom. Dank je. Uh, uh, misschien moeten we eerst een soort punt van orde doen. In zoverre dat we... Um, is dit een, uh, uh, praten we over dit boek als over, een, uh, uh, als over een roman... in die zin dat het uh, uitsluitend en alleen fictie is... Of uh, spreken we over deze roman in een, uh, als een uh, gefictionaliseerde, uh, laten we zeggen, autobiografie. Het, het heeft over autobiografische uh, uh, elementen. Maar ik vind het altijd heel vervelend om daar, om er als een, als een, een boek uh, autobiografische elementen bevat, om het dan als een verkapte autobiografie op te vatten en te gaan vragen naar de persoonlijke belevenis van iemand. Of tenminste te kijken wat daar... He, iemand heeft zijn best gedaan om iets te fictionaliseren... en vervolgens komt de journalist en die vraagt dan meer of meer... om een soort decodering van dat wat iemand ja. heeft gedecodeerd. Ja. <coughs> ik heb hierover nagedacht toen ik het boek ging maken. En ik had verwacht dat dit soort vragen uh, zouden komen. Maar ik dacht toen en dat is alweer 2,5 jaar geleden, uh, dat uh, we er lang uit de tijd zijn... Uh, dat wij denken dat iets zuiver fictie kan zijn. Dat we al lang voorbij de tijd zijn dat wij uh, denken... dat schrijvers geen uh, eigen ervaringen en belevenissen... en indrukken en meningen in hun figuren verwerken. En dat men het boek zo gewoon... Kunnen opvatten als een moderne roman, waarin natuurlijk altijd een autobiografische laag is, zoals bij Philip Roth is altijd een, een, een leraar op de universiteit van Joodse afkomst, zoals goed zei dat ook is, enzovoort. Zo enzovoort. Um, nemen altijd belevenis mee, dus er is absoluut altijd een autobiografische laag. Ik heb dat ook heel opzettelijk, zo overduidelijk uh, laten staan. He, dus ik moest alleen maar gaan naar de Wikipedia-pagina uh, die over mij gaat... en ervoor zorgen dat ik daar in ieder geval trouw bleef. Omdat ik daardoor het gesprek wilde voorkomen van... is dit autobiografisch? Ja, natuurlijk is het gebaseerd op mijn leven. Zullen we het nou over het boek hebben? Want het gaat natuurlijk wel om een hoofdfiguur... die weliswaar trekken heeft van mij en meningen en stukken... die ik geschreven heb, die ik verwerkt heb voor hem. Maar de ontwikkeling die hij doormaakt is een totaal andere. Het is een politieke roman, omdat na dat autobiografische gedeelte... het vooral gaat om de positionering van zo'n figuur in de samenleving zoals die nu is, uh, nou ja, van de afgelopen twintig jaar. Ja. Ja, de, de volgende vraag is dan eigenlijk, welke uh, uh, vrijheid het kiezen voor fictie je gaf... Uh, welke, welke extra bewegingsvrijheid gaf je dat bij het schrijven van dit boek? Ja, nou precies, dat is nou een heerlijke vraag. Want ik kon uh, de figuur uh, meer of meer uh, redelijk laten ontstaan... In een, in een periode van Nederland van 20 jaar geleden. En ik kon Nederland sneller laten veranderen... Uh, en radicaler laten veranderen met, en met duidelijke breuken... Uh, die je normaal gesproken niet ziet. Als je dat van dag tot dat mee, dag meemaakt. Hè, want je ziet je kind nooit echt opgroeien... totdat je hem een, een, een tijdje niet gezien hebt. Maar en ik kon mijn figuur ook sneller uh, veranderen en radicaliseren... en op een andere manier erop reageren. Het is iedere keer weer de keuze geweest... hoe zou zo iemand in die tijd nou op die manier reageren? Op welke manier zou hij dan reageren? En dat maakt het interessant om uh, zo'n figuur zodanig overtuigend te kunnen laten zijn... Hè, want dat is het mooiste wat je kunt hebben als schrijver... dat de, uh, de lezer continu door de ogen van de hoofdfiguur kan blijven kijken. En ik dus ook. Op een bepaald moment vond ik Bedel ook niet meer erg overtuigend. Ik dacht van, kom op jongens, dit is wel een beetje absurd. Maar dat was zo charmant aan hem. En dat liet ik dan ook zo. Dat ver verergerde ik ook een beetje. Het begon min of meer met alcohol... En ik dacht van, ja, dat moet ik even flink aanzetten... want daardoor krijgt hij geen excuus meer. En kan hij niet meer uh, eindigen met, de wereld is de schuldige. Hij moest minstens zo schuldig zijn, hij moest minstens zo zwak zijn... hij moest minstens zo in verval raken. Dus heb ik dat geweldig zitten aan Dat was heerlijk om te doen. Dan moeten we even een stap terugnemen, want de mensen vragen zich nu af... <tus> Waar gaat het dan over? Het is een, een, een man die een uh, essayist is. Hij gaat werken bij een, bij een weekblad waar hij grote essays voor schrijft. Gaat uiteindelijk een televisieprogramma presenteren. Uh, is zeer succesvol in dat wat hij gedaan heeft... Uh, er zijn twee delen in het boek. Het ene, uh, de ene speelt zich af in het nu. In, uh, deze man uh, neemt zijn intrek in een appartement in Zandvoort... en uh, vertelt daar delen van zijn verhaal aan S. Een vrouw die hij van, uh, van vroeger kent en die bezoekt hem daar regelmatig. En we uh, uh, komen er langzamerhand achter hoe zijn voorgeschiedenis is geweest. Er is een groot probleem met alcohol dat hij heeft. Um, uh, een aantal dingen zullen we niet vertellen, want het dat verveelt... Dat, uh, ook al is het geen... Uh, het is niet bepaald een roman die, dus, die het van zijn plot moet hebben, zal ik maar zeggen. Nee, nee. nee ja, dat dus dat, dat maakt het, dat maakt, oh. <laughs> dan kunnen we vrij uitspreken. Ja, ja. Dat is in het kort gezegd, is dat, is dat, de, de, uh, is dat waar, het, waar het boek over gaat? Althans, is dat, zijn dat de gebeurtenissen van het boek? Het bevat ook een soort staalkaart van alles wat je eerder geschreven hebt. Hè? Eigenlijk alle thema's die binnen, uh, binnen je andere werken een grote rol spelen, komen erin voor. Ik, waarmee ik geschoven heb in de tijd. Ja. Hè, want sommige dingen die ik dan gedaan heb, die waren of te vroeg of te laat, wat mij betreft, in, in, in de Nederlandse. Uh, politieke kaart, zoals ik die wilde tekenen. En uh, dat kon ik dus allemaal ook als, als romanschrijver. Dat is ook de vrijheid die je zelf hebt gegeven daardoor? Ja, ja nogal. Hè, dat je dat geen, soort... Geen enkele publicatiedatum klopt helemaal. Maar het klopt nu eigenlijk veel beter. Maar welke, wat, had je, wat, je, wat heb je eerder of later gesitueerd? En paste eigenlijk binnen uh, die periode ik, beter dan op een nou, andere moment? Uh, ik heb uh, gebruik gemaakt van mijn Den u lezing. Dat was een heel belangrijke lezing die ik ooit uh, gehouden heb. Maar veel te vroeg. Dat was uh, eigenlijk toen het uh, uh, kabinet nog, uh, toen, de, toen de Partij van de Arbeid nog in de oppositie zat, ik wilde veel liever dat ze in de regering waren. Dus heb ik die, die lezing op een heel ander tijdstip gehouden in het boek. Waardoor de politieke kracht ervan veel groter werd. En waardoor de uh, dra, dramatische uh, gevolgen daarvan veel voelbaarder werd. Dus er zit uh, heel veel, veel verschuivingen in. Maar dat vond ik nou juist zo mooi om te doen, omdat je, je vertelde al... er is een vertelhede, uh, dat speelt zich af in Zandvoort. Hij vertelt erover aan iemand, dat is een hele bekende uh, romantechniekje. Maar er zijn ook belevenissen die gewoon direct in die oudere tijd... in de vroegere tijd zijn gesitueerd. En, en dat gebeurt min of meer in volgorde, maar als je heel goed leest... dan zie je dat die volgorde helemaal is aangepast aan de geschiedenis van Nederland... En dat het continu, deze man reageert dus continu op wat er om hem heen gebeurt. Hij is eigenlijk al door ietsje te laat. En op een bepaald moment merkt hij ook dat hij werkelijk te laat is. En als je altijd ietsje te laat bent, ben je na een tijdje, heb je een enorme achterstand. Tegen de tijd dat hij zich dat realiseert, geeft hij het op. Maar het is ook iemand die altijd zo dicht mogelijk... als je maar op, nou, hoe zullen we het noemen, de tijdgeest wil zi kunt zitten, ja. wil zitten. Ja. En het idee heeft dat er iets gemist wordt als dat niet het geval is. Als je, ja. er, als je er niet dicht genoeg op kunt zitten. En het is ook iemand die bijna dwangmatig analyseert. Hè. Ja. Wordt op een gegeven moment wordt door zijn dochter wordt dat zelfs zo verwoord. Ja. Ja, dat het iemand is die voortdurend, tenminste... Het is nog iets ingewikkelder. Zijn dochter formuleert het niet zo... maar hij formuleert het in zijn hoofd zo, zoals een dochter het geformuleerd zou kunnen hebben. Precies. Ja, ja Kijk, dat, kun, you, nou, dat, dat kun je in een roman doen. Ja. In een roman kun je al die werkelijkheden over elkaar laten buitelen. En uh, soms heb ik het in één geval heb ik het ook letterlijk gedaan... Uh, terwijl ik dat boek aan het schrijven was... Uh, schreef ik, de, de hoofdfiguur is bezig een essay te maken... Uh, en het essay gaat over white trash... Het gaat over de onderlaag uh, die in uh, Nederland plotseling zichtbaar is geworden... Dankzij, de, uh, uh, dankzij Geert Wilders en zijn aanhang. Daar geeft hij een naam aan. Maar dat leek me toch wel iets te slim voor hem. Ik, bedoel, ik heb het gevoel uh, dat hij altijd te laat was in de werkelijkheid... vond ik het bijna jammer dat hij nu ineens iets te pakken had... waarmee hij eerder zou zijn. En toen heb ik in december uh, zelf een column geschreven over white trash... En, uh, en met alle gevolgen van dien. Maar daardoor kon Modell ook weer in dat aspect niet meer op tijd zijn. Bedoel, dus wil, je, wilde je, personage, te, te, je wilde je personage voor zijn eigenlijk. Precies. En dat, maar, het maar dat is een status de, van personage het, het om. ook veel beter. Want als Modell nu bijvoorbeeld nu eindelijk met zijn grote essay van over White Trash zou komen, zou niemand er meer om halen omdat hij niet meer interessant zou zijn. Wij zijn daar overal een klein beetje uitgebreid. Waarom vond je het interessant om hem de tragiek van het altijd te laat mee te geven? Omdat het past bij, bij zijn aankomst. Dat past bij het migrant zijn. De migrant is per definitie te laat. Hij, is, hij staat in de rij altijd achterin. En ook cultureel gezien, wanneer hij zijn ruzies met, met een van zijn beste vrienden. Maar valt zijn tragiek alleen maar te verklaren vanuit het feit dat hij migrant is. Dat, nee, is, ook een dat soort is een soort, van de belangrijkste. Het is van de belangrijkste. Het wordt, het wordt eh, omdat het daarmee begint, het te laat zijn, wordt, eh, wordt het door mij ook erg geromatiseerd. Want als iemand altijd achter de feiten aan en er al het gevoel heeft dat hij er is en dat hij het helemaal precies goed ziet maar altijd net even te laat en net even verkeerd. Maar dat gebeurt ook met zijn huwelijk. Hij heeft bijvoorbeeld ook een hele poos niet in de gaten... hoe zijn huwelijk al in elkaar gevallen is... maar het leeft nog een tijdje lang gewoon door... totdat hij merkt van, hey, er is een point of no return. Het hele begrip point of no return wordt, uh, wordt bijna uh, ja, met een geweldige... Uh, dreun iedere keer weer erin teruggebracht. Maar wat ik een beetje, een beetje proef, is dat jij er een universele tragiek van wil maken. Maar het, het is natuurlijk een hele, een hele persoonlijke tragiek van deze individuele man. Maar jij zegt er zitten ook elementen in die hem typeren als migrant. Ja, Namelijk maar, het, het, het altijd te laat zijn. Maar een persoonlijke soort... tragiek alleen is niet echt voldoende voor een roman die uh, een politieke roman wil zijn. Ik bedoel, ik gebruik, bedel juist als middel om iets te kunnen vertellen over uh, levensvragen... over filosofieën, over uh, zaken die mij zodanig bezighouden... maar waar ik niet knap genoeg voor ben om er filosofische tractaten over te maken. Maar wat ik hier suggestief in kan stoppen... en dan zul je altijd wel lezers hebben die zo slim zijn... om daar weer een verhaal over te vertellen. is ja, dus misschien omdat je niet slim genoeg bent om dat in een filosofisch tractaat te verwoorden, ja, is de heb vorm ik, van een roman. Dat heb ik ooit bij Rushdie gehoord. Die zei van. Uh, uh, ja, maar dat heeft ook You shouldn't read me, you should study me and then tell me what I wrote. En daarmee bedoelde hij dat hij uh, natuurlijk al de dingen in een soort uh, uh, primaire vorm al aan het broeien heeft gehad in zijn hoofd. Maar dat zijn pen en zijn verhaal te snel gaat. En lezers gewoon ervoor kunnen zorgen dat hij het zelf ontdekt doordat ze zeggen van oké, okay, hier stop hier klopt er iets niet. Of hier zeg je iets, veel, iets dat groter is dan wat jij had voorzien. Dat is altijd het geval. Nu is het gevaar van een politieke roman... dat je zegt, precies zegt wat je wil zeggen. En nooit de ruimte laat voor uh, uh, dat wat je niet zegt. Rusty laat heel veel ruimte, er zit heel veel ruimte in zijn proza. Uh -huh. je, kunt, uh, je kunt er op duizenden manieren tegenaan kijken. Dat geldt voor heel veel grote schrijvers. Dat, je er, dat er veel meer in zit dan er onwaarschijnlijk ingestopt is door de betreffende auteur. Uh -huh. Maar jij nou, vindt dat dit, dit boek niet het geval is? Nee, nee dat is een vraag. Het gevaar is natuurlijk bij het schrijven van een politieke roman... Yeah. Dat, je, dat die ruimte er niet is. Ja, ik heb dus daarom uit, uitdrukkelijk gekozen voor een politieke roman... Maar dan met nadruk op het romangedeelte. Het, uh, de, politieke, de politieke kant uh, vond ik belangrijk omdat ik vind dat uh, uh, er in Nederland gewoon sowieso geen go goede en uh, niet voldoende politieke romans worden geschreven, terwijl de politiek erom vraagt. Terwijl de politieke situatie hier zo betoverend is en zo verrassend is en zo verbazingwekkend is, dat het eigenlijk een geweldig voer is voor Manchés. Maar tegelijkertijd is het toch vooral een roman die. Uh, Dingen wil uitzoeken en die vragen wil stellen. En wanneer net op het moment waarop hij denkt dat hij het antwoord heeft, blijkt dat hij het uh, net uit zijn handen laat glippen, waardoor het een open roman wordt, waardoor het, het einde helemaal open is gekomen te vallen, omdat we niet weten hoe het met Nederland zal aflopen. Hij, heeft, techniek, hij, hij heeft in zijn ogen heeft hij al een, een, een gesloten vorm bedacht voor waar Nederland naartoe gaat, waar het in werkelijkheid nog wel open staat. Is dat niet eigenlijk zijn tragiek? Dat? Dat Nederland... Nee, niet dat hij niet weet waar... want dan zouden we allemaal delen in die tragiek... als we weten immers allemaal niet waar Nederland heen gaat... of waar we zelf heen gaan, of waar alles heen gaat. Dat alles uit zijn handen valt, dat alles me voortdurend ontglipt. Het is ook iemand die heeft een sterke voorkeur voor anekdotiek... en dat kan iets zeer hoogdravends betreffen. Hij kan zowel Foucault citeren als andere hazes. Binnen die bandbreedte moet je hem ongeveer zien. Hij kreeg er geen gesloten daar zit ook iets tragisch in, ja. in, dat, in, de, in dat voortdurend vertellen van die verhalen... en het voortdurend oplepelen van alles ontglipt hem eigenlijk. Ja. Niet alleen de, de, zijn huwelijk ontglipt hem en zijn eigen leven... maar ook al het vat proberen te krijgen op alles om hem heen. Ja. En, en, en, en, en wat als rode draad blijft gelden, is dat hij zich te maar pijnlijk bewust blijft van zijn gebrek aan cultureel vertrouwen. Hij heeft geen cultureel vertrouwen in zichzelf. Hij heeft geen vertrouwen in zijn eigen cultuur. Hij heeft geen vertrouwen in zijn eigen bagage.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 En dat zijn allemaal, ze zijn allemaal, ze hebben allemaal een, een, een, een, een tamelijk aparte geschiedenis. Hè? De een, komt, de een uh, komt uit Suriname, de andere. Ze zijn allemaal uh, niet ja. oorspronkelijk, ze komen niet uit Schagen En hebben geen blond haar en blauw oog. Indies, ogen. de Antillen uh, en, en ja. onbestemd enzovoort. Volstrekt ja, ja. de mengelmoes van, van, ja. van, van, van, van de afkomsten. En toch is er iets wat ze gemeenschappelijk hebben met elkaar. Wat, wat je hier in het boek benoemt. Althans, deze karakters zoals ze hier in deze roman voorkomen. Ja. Uh, hoe zou je dat typeren? Je hebt dat in die roman natuurlijk ook al gedaan. Ja, ja, ja weet dat ja, niet. Het, het, het, het charmante aan deze figuren is dat ze uh, op een hele rare manier zich outsider blijven voelen. Ze blijven zich buitenstaander voelen. En uh, tegelijkertijd nemen ze, weten ze dat ze een ambivalente positie innemen. He, ze zijn bevoorrecht, hoe dan ook. Het zijn schrijvers, zijn, ze zijn. Ze zijn geschoold, ze zijn academisch uh, geschoold, et cetera. En, uh, en ze kregen de ruimte, ze kregen de eer, ze kregen applaus, ze kregen bijval. En toch is bij al die, in, in al die gevallen van cultureel zelfvertrouwen geen, geen sprake, zou je kunnen zeggen. Nee, precies. En, en, Ondanks dat, alle grootspraak en alle uh, arrogantie, soms is ook ja, in sommige gevallen. Ja, ja. En, en, en dat maakt de bijval, uh, en dat zeg ik dan ook, laat ik dan ook uh, uh, opmerken in het boek, dat maakt de bijval ook ranzig. Ze weten nooit hoe ze hun applaus moeten interpreteren. En op een bepaald moment zegt uh, de hoofdfiguur bedoel, het vrij plat en duidelijk. Uh, namelijk, van als ik uh, de migranten op de hak neem... dan uh, krijg ik applaus van de blanken die voorstanders zijn van nestbevuiling... maar eigenlijk al nooit echt geïnteresseerd waren in migranten. En als ik de blanken op de hak neem... de applaus de, de migranten omdat ze daar een bewijs in van... zie je wel, ja, het zijn inderdaad allemaal racisten. En... Uh, dat maakt uh, je als schrijver, of in ieder geval als cultuurmaker... in het algemeen, want het, of je nou, televisie maken of radio maken, wat dan ook... Uh, maakt je ontzettend onzeker. Omdat je nooit weet wat je eraan hebt. Je weet nooit wat je hebt aan het compliment. Wat, waardoor je verhaal nooit helemaal af is. Want als je nou totale vertrouwen zou hebben in je publiek... en je zou weten wat die bijval betekent... dan ga je als bevredigd kunstenaar naar huis... En dan heb je één keer een goede nachtrust. Van, a job well done. Dat komt bij hem, bij hem niet voor. Bij hem niet, bij zijn vrienden niet. En eigenlijk vermoedt hij bij een heleboel mensen niet. Want het merkwaardige dilemma is waar deze groep uh, voor staat, dat ze, ze schrijven voor, uh, allemaal voor hetzelfde weekblad. Links weekblad en uh, uh, intellectueel weekblad. Uh, Een uh, roomblank weekblad eigenlijk. Hè, want ik weet niet precies hoeveel, hoeveel uh, uh, uh, niet-Nederlandse abonnees het weekblad uh, gehad zou kunnen hebben. Het, het, blad, het onderbetreffende blad in dit boek... dat zijn allemaal mensen die over zichzelf schrijven... voor een deel over zichzelf schrijven... voor een roomblank intellectueel publiek, kortom... Uh, hij stelt zichzelf de vraag, voor wie schrijf ik dat eigenlijk? Ja. Schrijf ik, ik schrijf niet voor, uh, uh, voor de Hindoestaanse gemeenschap. Nee, nee ik schrijf precies. Niet voor... en, en dat het is het een hele een... merkwaardige positie. Het is, het, het, het, het, dat idee is bij me ontstaan om dat vooral ook als rode draad vast te houden... omdat het voor mij zelf ook een belangrijke ontdekking was... toen Richard Pryor, uh, de, de grote komiek, uh, een keertje zei... Uh, My name is Richard Pryor. I am black. I haven't told anyone till I was 14. Je onthult in feite nooit iets. En toch is het een, dat, dat merkwaardige, dat maakt het zo humoristisch. En dat maakt het ook zo pijnlijk. Ik bedoel, uh, humor zonder pijn is niet, niet echt grappig. Maar in dit geval is het vooral zo dat ze uh, niets meer vertrouwen. En ook elkaar niet meer gaan vertrouwen. Het moment waarop de ene vriend en de andere vriend een heel kleine aanwijzing geeft ontstaat er een gigantisch drama dat ze een weergarit heeft waarvan je kunt zeggen van ja wat is dat nou en er is een dinerscène uh, waarbij de, de hoofdfiguur blijft praten met een van de hoofdgasten waar ze dan voor zijn en de, de vriend van hem, uh, die zegt tegen hem, ja, je moet de, de hoofdgas niet zo uh, inpalmen en dat smoezelen. Die lezer maakt het. de les in etiketten, hè? Ja, dat je... ja, de, ja. En, en dat wordt zo dramatisch, dat wordt zo groot... dat je daarin, die hele wankele sfeer tussen elkaar ook... Want je terug dat, kunt zien. dat de leslezer kan nooit waardevrij zijn. Want deze ene man is opgegroeid in Nederland. Weliswaar uh, heeft hij een kleur. Yes. En deze andere man is uh, opgegroeid in Suriname... in de jaren zeventig naar Nederland gekomen. Uh, uh, en hij heeft het gevoel dat hij aangesproken wordt... Uh, door iemand die in Nederland, kortom, superieur is opgevoed. En iemand die inferieur is opgevoed wat wordt hij even verteld... Wat Ja, ja wat, uh, wat de geldende normen en de waarden aan een tafel zijn... Ja. als je een diner hebt in Nederland. Ja. En je maar zal zien kan dat, geen thema, enkele... dat thema thema komt iedere keer weer terug in een heleboel gedaanten. En de gesprekken met wie. Met, met, maar ook met dat is een tragiek, want dat geldt natuurlijk in alle omstandigheden. Ja. Dat er altijd een. Dat er altijd. Dat geen enkele opmerking ooit waardevrij is. Nee, precies. Dat er maar, altijd een maar soort. Het, een soort... Het, maar het begint pas. Het, het komt pas hard aan als je die slavenmoraal goed tussen je oren hebt. En dat kan, daar kan hij niks aan doen. Hij merkt wel dat, zijn, bijvoorbeeld dat zijn, zijn stemgeluid, de hardheid waarmee hij praat... in het ene land anders is dan in het andere land. En hij denkt dan dat het te maken heeft met het feit dat hij zich daar meer op zijn gemak voelt. Maar dan ziet hij zijn vrouw die daar nog veel meer op haar gemak is. Waardoor hij denkt van nee, dat is het dus toch niet. En, en daar, dat is India, hè? hij ja, gaat, uh, gaat ja. naar India toe... Um, waar hij vervolgens met veel hardere stemt, maar dat is ook een soort... Uh, zwelgt hij ook niet een soort postkolonialisme daar? Dat die, uh, want dan vervolgens is hij een man uit het Westen... die zich uh, uh, uh, uh, enige stemverheffing kan veroorloven. Was, dat zou inderdaad zo zijn geweest... als hij niet met de verkeerde vrienden had ontmoet. Want die vrienden die hij in India leert kennen... die zijn juist esthetisch veel, veel, veel slimmer en begaafder en sneller. En hij moet het dan doen met... Uh, uh, opmerkingen waardoor hij eigenlijk een beetje de kloon uithangt. Hij begint te praten in dat deftige gezelschap van indiaas intellectuelen waar hij vaker komt. Begint hij te praten over Bollywood. Dat komt een beetje neer op wanneer je hier in Nederland in een intellectueel gezelschap zou zijn en plotseling zou beginnen te praten over goede tijden, slechte tijden en zeggen van weet je wie het nou met wie doet dan kijkt men je ook aan alsof je gestoord bent. Maar dat, die rol neemt hij daar ook loepsuiver aan... waardoor het helemaal niet het geval kan zijn dat hij dat superieur is in India. Maar je krijgt daar dus een merkwaardige situatie, dat hij staat op een feestje en hij spreekt daar met allerlei mensen. En vervolgens wordt hem gevraagd: wat, wat doet u hier dan of wat doe je ja. hier dan? Ik ben hier correspondent, ik ben hier. Uh, en legt dan vervolgens uit dat hij geen Indiër is, maar uh, dat zijn de voorouders ooit van uh, Bihar in India naar Suriname zijn gegaan om daar te werken. En dat hij drie generaties later daar terug is gekomen om als ja. Nederlandse correspondent daar verslag te doen van wat er in India gebeurt. Ja. ja. Waarop hij, de, de, een van de dames zegt daar. Uh, er zijn toch in India heel veel correspondenten die hadden ook heel goed voor een Nederlandse krant kunnen schrijven. Precies. Waarom zitten we hier dan? Ja, ja, ja. En hij, waarbij hij probeert duidelijk te maken dat hij met Nederlandse ogen kijkt naar India. En op dat moment zich realiseert dat hij die Nederlandse ogen echt heeft. Ja. En dat wordt de discussie gesteld, de vraag, wat is, uh, wordt, gezegd, de vraag wordt gesteld. Een vraag wordt gesteld. vis heeft geen concept van water. Nee, He? dat er, is eigenlijk de het vis heeft geen concept van water. Dus dat, de, de, de, de ideale buitenstaander. De ideale buitenstaande, maar, maar dat daardoor was de, de, ook de, de, de, de continue observator, de waarnemer. Er is één ding, wat ik aan het begin van het gesprek zei, dat er op een gegeven moment een zekere afstand ontstond tussen het personage, Badal en jij. Als schrijver, van, als, als, als bedenker. Van, wat, in welke zin voelde je dat er afstand ontstond? Of van welke zin wilde je afstand van hem nemen? Het lijkt alsof er enige vrevel ontstond op een gegeven moment... Uh, tussen jou en de hoofdpersoon. Vond ik. <laughs> <Ja>. <laughs> Zoals je aan het begin formuleerde. Ja, nou, ik, ik, een bepaald moment vond ik hem uh, uh, uh, iets te pathetisch worden. Uh, een bepaald moment vond ik hem ook uh, uh, te makkelijk greep uh, verliezen... en het te makkelijk opgeven. En, uh, maar ik, hij kon er niks meer aan doen. Gegeven de situatie waar hij beland was, had hij geen uitwegen meer. En um, de, de, de, de, de moeilijkste was dat moment waarop hij weer hoop kreeg. Dat is namelijk een, een heel merkwaardig moment in het boek... waarbij hij denkt, nu weet ik wat er gedaan moet worden. Nu weet ik hoe ik het probleem dat Nederland heet op kan lossen. Dat, dat, dat enthousiasme dat hij heeft, dat is zo aanstekelijk. Kinderlijk, weet ik, maar ongelooflijk aanstekelijk... dat ik bijna met hem meeging. Bijna was dat essay gelukt, dat hij geschreven zou willen hebben... over hoe Nederland in elkaar zitten en wat de intellectuelen zouden moeten doen. Want zijn grote klacht is... jongens, jullie kijken, kijken weg. Of jullie kijken verkeerd, of jullie kijken onverschillig. Jullie zijn er niet echt bij, terwijl het allemaal voor je ogen gebeurt... En net op dat moment moest ik dat enthousiasme weer een beetje... Uh, en je leeft met hem mee op het moment dat dat... Uh, je bouwt samen met hem aan dat kaartenhuis. Hij was er bijna. <laughs> en dan moet jij vervolgens ook degene zijn als auteur van het boek... die dat kaartenhuis... Uh, in elkaar laat, de donderen, ja. ja. Ja. helaas. Dat is nou weer jouw spijtig, we, hebben het, uh, we zijn er bijna doorheen, door dit gesprek. We hebben het uh, opgevat als fictie, volgens mij, in dit gesprek. Heerlijk. En op geen enkele manier gerefereerd aan de werkelijkheid, volgens mij... Nee, op een heleboel manieren natuurlijk weer wel. Ja, uiteraard. Maar niet, niet naar een, we hebben het niet opgevat als een, een gefictionaliseerde autobiografie. Nee, dat zou te flauw zijn. Dat zou geen leuk boek zijn. Nee, maar ook niet. Dankjewel dat je hier was. in gesprek met Anil Ramdas over zijn roman Badal verschenen bij De Bezige Bij. Dat was in april 2011, dat gesprek in een aflevering van De Avonden. Minder dan een jaar later zou Anil Ramdas op de datum van vandaag... 16 februari in 2012, op zijn 54ste verjaardag... een einde aan zijn leven maken. Ook bij de VPRO was Anil Ramdas met bevlogenheid werkzaam. Ramdas was een scherp observeerder... met oog voor de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland... en levert de voor ons belangrijke bijdragen op radio en televisie. Zo liet de VPRO een dag na zijn overlijden weten. We moeten het doen met zijn nalatenschap en dat is gelukkig omvangrijk. Dit is Woord op Radio 1 van de VPRO. Heeft u vragen of opmerkingen, die kunt u melden naar woord.vpro.nl... Of u schrijft, dat kan naar postbus 11 1200 JC in Hilversum. En informatie over onze programma's die vindt u op een uh, Facebookpagina. Die is openbaar trouwens. En dat uh, adres is te vinden via facebook.com woord.nl. En via die pagina kunt u zich ook inschrijven uh, voor onze nieuwsbrief. En u kunt zich ook nog abonneren op uh, de podcast. Het is wel veel informatie zo om één minuut voor zes... Maar goed, uh, ik hoop dat u het allemaal kunt onthouden. Um, dus de podcast, dat kan via vpro.nl slash woord onderstreep podcast. En dan kun je ook nog um, je abonneren op uh, de speciale radio gemist app... voor iPhone van de VPRO. Het is te veel om op te noemen eigenlijk. Wat gaan we doen in het volgende uur? Dat wordt een compilatie van radiofragmenten over ruimtevaart. Het is bijzonder grappig wat je daar allemaal over kunt vinden... in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid. Blijf er even bij. Tot zometeen.